Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland heeft de politie bijna 400 relschoppers opgepakt. De Britse premier Starmer zegt dat er extra politie wordt ingezet vanwege de rellen van de afgelopen dagen. Vandaag is het redelijk rustig in het land, vertelt een correspondent van de krant Trouw. Er zijn weinig berichten over uh, rellen in bepaalde steden uh, in het land. Uh, daar moet ik wel bij zeggen dat bijvoorbeeld hier in Manchester, waar ik zit, uh, momenteel nog wel uh, helikopters boven de stad rondvliegen. Dus uh, alles wordt nog wel heel duidelijk in de gaten gehouden en men is er zeker niet gerust op uh, ...dat het ook allemaal uh, rustig blijft. De rellen begonnen nadat er in de stad Southport drie kinderen werden doodgestoken. Op sociale media werden geruchten verspreid dat de dader een asielzoeker zou zijn, maar dat klopt niet. In de Verenigde Staten is orkaan Debbie aan land gekomen. In Florida, Georgia en South Carolina gaat het waarschijnlijk dagenlang flink regenen. Daardoor kunnen er ook overstromingen zijn. Zo'n 250.000 huizen zitten nu al zonder stroom. De toerist die gisteren in Amsterdam overleed door een tramongeluk komt uit Frankrijk. Hoe de man van 19 onder de tram belandde wordt nog onderzocht. Volgens de politie wordt de trambestuurder niets verweten. En we hebben er alweer een zilveren Olympische plak bij en die kan zelfs nog goud worden. De drie keer drie basketballers zijn door naar de finale. Dit mag nog even voor, meneer Poekelis. Doe maar rustig, scoor maar lekker. Want Nederland gaat naar die finale als eerste en Nederland heeft de finale te pakken. Het gaat gebeuren, dit is basketbal historie. Nederland heeft een medaille op de Olympische Spelen in 3 tegen 3 basketbal. Vanavond is om half elf de finale. Als de heren die winnen, dan zijn ze Olympisch kampioen. Het weer: een zonnige avond met een graad of 24. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden ongeveer. Morgen is het een stralende dag met veel zon en 25 tot 29 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB-Verkeersinformatie.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 Do you feel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 superpowers really got a hold on me this crazy world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 out the monsoon You say that you prefer to taste the bitter But I keep putting sugar in your tea If you feel a rushing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 En dat was Koen alvast, die, die woonde hier vroeger in, in Zandvoort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 Lights down, the lights down, the lights down.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 To see I, too young to feel like I don't belong here anymore Cause this is how sunflowers grow This is how sunflowers Points in time to seek all of what she needed, so she could do whatever she liked.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 Woog, nooit dat ik bloog, over ook maar één ding Ka-ching, was een tijd de weg kwijt motherfucking die shit ik heb wegschijt Terwijl ik zit en in m'n ga je het op die linkerbaan, ga zo opzij Voor de money, niet voor de faam. Stoppen ik kan niet, want wil die slag slaan Scaffa van de blueberry haze, mijn leven is een feest Terwijl ik hem door de stad chase, in me merry als een beest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 ja, uh, dan komt er nu ook iets om de hoek kijken waar ik indirect mee te maken heb. Ja. Of eigenlijk direct. Want op een gegeven moment ga ik uh, Linde een beetje googlen. En dan kom ik op een Facebook uh, profiel. Eén gemeenschappelijke vriend. En dat blijkt dus mijn nichtje Willeke van de Pool te zijn. En daar heb jij een jaar bij in de, de klas gezeten. Deze, ja, ja. ja, want uh, wat was dat voor een school dan? Uh, die, die Jan Arends? Uh.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 Toen, uh, Le ja. Leuke persoon was dat ja, ook, hè? Ja, ja. Heel, heel leuk. Ja. Ik ja. Ja. Nee, toen... was ook blij dat hij weg was. Ja. <laughs> dat hadden we hadden er genoeg van. Ja. Dat is ook een hij, hè? Ja. Nee, Altijd sorry. een hij. Um, ja. toen, uh, toen heb ik eigenlijk pas begonnen met, met schrijven. Uh, en daarna eigenlijk nooit meer gestopt. Nooit meer gestopt? Nee. nee. Um, want ja...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 Grote er ben je weg, weer kwijt Alleen op ochtend als a-ra-kleid comfortzone, voelt als paradijs We gaan het alles uit. Al die rappers doen een wandeling. Camera, spotlights, ze volgen elke handeling. Perfecte plaatjes worden weinig gemaakt. Schrijf de schuld maar op een andere slappe wijze, maar na. Zoveel ditjes en datjes, ik heb niks aan je praatjes. Tegenwoordig kom ik rond aan het eind van de maan. En nog steeds die rum in de pekers, want we blijven piraten. Ik heb mijn schouders altijd hoog, ook in een mindere fase. Ben op route nu, en nu gaan we naar talen. Ik zei het al die tijd. Ben op route, ben de weg. weer kwijt. Alleen op ochtend Paar, ja, Komt voor het zone voelt als paradijs We gaan het allerzijd, al die tijd Ben op rood ben de weg, weer kwijt Alleen op hoogte naar z'n paradijs Komt voor het zongen, voelt als paradijs We gaan het allerzijd, al die tijd Van felse bloek, door de schachtelijkheid Je weet inmiddels op haar man ben ik binnen breng ik kwaliteit Daarom passen ze de bal aan mij En ik zeg je dat als je de bal vast Je kan weten hoe het gaat want dit ben alle Dingen goed regelen tot laat Hang niet uit hoe hard de lijf Op mijn benen kan ik staan. Af en toe de weg Mij van vast met reetje hier tot laat Ik moet scherp zijn Op mijn hoede voor whatever zijn Door het slechte weer kunnen vliegen als een ferroclite Ben gemaakt van kwaliteit shit Die dure prijs shit Sterker nog onbetaalbaar niks vergelijkt shit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 Don't look down, sunflower boy. Your petals fall like dazzling snow. Golden child, it's all set in stone. What must be nice to get it?